Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Ho, ho. Jelle Visser met het NOS Journaal. De politie in Amersfoort heeft drie mannen opgepakt... omdat ze met vuurwerk naar motoragenten hadden gegooid. Twee agenten zijn in het ziekenhuis behandeld voor oorzuizen. De aangehouden mannen deden mee aan het protest van boeren en bouwers vandaag. In hun busje is zwaar vuurwerk aangetroffen. De drie zitten vast. Een Nederlands-Chinese man en een Afghaan zijn in Frankrijk veroordeeld tot drie en zes jaar cel voor mensensmokkel. Ze regelden rubberboten voor migranten om het kanaal over te steken naar Engeland. In augustus raakten drie migranten te water, twee mannen werden gered, een Iraanse vrouw verdronk. Migranten betaalden 3500 euro per persoon aan de smokkelaars. In de gevangenis in Arnhem hebben zo'n 150 agenten en gevangenismedewerkers in cellen gezocht naar mobieltjes, drugs en wapens. Volgens De Telegraaf was de zoekactie gericht op het voorkomen van de liquidatie van een gevangene. De politie wil niet vertellen of er iets gevonden is. De voorzitter van het huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi... heeft de Amerikaanse president Trump een belediging voor de Amerikaanse democratie genoemd. Dat deed ze in een debat in het huis in aanloop naar de stemming over de afzettingsprocedure. Die procedure is later vanavond. Op het NOS-NOC-NSF Sportgala in Amsterdam is atlete Sifan Hassan verkozen tot sportvrouw van het jaar... en Mathieu van der Poel werd sportman van het jaar. De erentitels worden voor de helft bepaald door een vakjury... en voor de helft door de aanwezige sporters in de zaal. De handbalsters zijn uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. De kerstverse wereldkampioenen zijn net terug van het WK in Japan... Maandag na de handbalfinale tussen Nederland en Spanje past de sportkoepel NOC-NSF in alle ruil het reglement nog aan. Voortaan dingen sportprestaties tot 16 december mee. Eerst lag de grens bij 30 november. En dan het weer. Vannacht regen in het noordoosten, mogelijk natte sneeuw. Het wordt 4 graden. Morgen overwegend bewolkt in het oosten wat zon. Vanaf de middag in het westen af en toe regen. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOI.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 Wat je hoort, zie <trollen> We'll be right